En een voorspoedige start. Dit is Max met het NOS Journaal. Het winterweer heeft vannacht op een aantal plaatsen geleid tot problemen. Volgens de verkeersinformatiedienst waren er op de weg 25 tot 30 slippartijen. Op de A50 bij Son en Breugel raakte een automobilist zwaar gewond nadat zijn auto achterop een vrachtwagen was gebotst. Of dat kwam door de gladheid is nog niet bekend.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 De betogers gingen op de Gazastrook in Israël en op de westelijke Jordaan-oever na het vrijdaggebed de straat op om te demonstreren tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De top 2000 van NPO Radio 2 heeft dit jaar dezelfde top 3 als vorig jaar. Bohemian Rhapsody van Queen staat weer op 1, gevolgd door Hotel California van de Eagles op 2 en op 3 Stairway to Heaven van Led Zeppelin. De top 2000 wordt dit jaar voor de negentiende keer uitgezonden tussen kerst en oud en nieuw. Het weer enkele buien met kans op hagel, onweer, sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 3 tot 5 graden. Morgen gaat het overal sneeuwen en plaatselijk kan 10 centimeter vallen bij een graad of 3. Later op de dag gaat het hard waaien. Dit was het en we van Bakker van de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad door winterse buien. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na nou, acht uur, toebak leeft op de radio. Ik zal al die plaatjes even draaien, die niet gaat draaien, even in kort. Dan hebben we die allemaal even gehad. Is dat handig, die ja, had toch wel? Ja toch? Ja. Toch, dan ik, ik, vond het, het, ik vond het, ik, ik ik zit meteen in de sfeer. Jawel hè, helpt altijd weer hè. Ja. Ik, ik kan er nog wel even eentje achter, achteraan doen. It's the time de misschien nog de sfeersvolste. Kids en eh, ik ging gisteravond naar bed en toen dacht ik bij mezelf: nou, ik ben benieuwd wat, uh, hoe het morgen eruit ziet, want op ja, het was toch een beetje een verwaarschuwing gisteravond uh, op, de, ja. op de televisie, hè? Ze we zijn Dat wel snel. Ze we zijn wel snel. Ja. Het waarschuwen. En uh, was code oranje of zoiets? Wat had ik nou weer gehoord of zoiets? Geel. Geel. Nou, wit. Even, even luisteren. Wit. Het KNMI heeft vanwege de gladheid in heel Nederland code geel afgegeven. Geel dat? dat betekent ah. dat je alert moet zijn. Precies. Nou, dat ben ik altijd. Ik ben oh. altijd rete alert Maar het was gewoon uh, rete alert Reete-alert. Ja. Ja, ja Goed. zo ben ik ook altijd. Nou, fijn. Het hele team is heel compleet. Ja, ja, zeker. ja Ik zat vorige week zat ik een beetje vast in Amsterdam. Okay. Ik had een uh, bedrijfsuitje. Ja. En dat was net even iets te gezellig. Um, ja, en op een gegeven moment stoppen de treinen met rijden. Ja, klopt. En uh, uh, de bussen uh, gingen ook niet helemaal lekker. Dus het was allemaal, uh, ging niet zo als het Ruk, was het? Ja. ruk. Ja, zie, Wij hadden echt zo'n zwijgen. Voelde je ook ruk? De ja. volgende ogenvond? Uh, nee, dat viel wel mee. Oh, okay. uh, de hoeveelheid alcohol uh, viel op zich mee. Oké. Okay. Okay. Uh, het verloren schaap is weer terug. Ja, een, pa een paar weekjes zonder. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon niet. Hè. Het programma moet wel blijven voor jongen. Ja. Kijk krijg helemaal zelf. Ja. Goed, een week vol gebeurtenissen. Kunnen jullie er al iets... Uh, dat je denkt, nou, dan moet ik echt meteen even, me even, even delen met jullie. Nee, Sinterklaas is weer weg. Sinterklaas is weer weg. Ook al fijn ja. weer. Hè? Oh ja, dat was... Ja, ja precies. Dag. Dag. Dag. Oh, oh, oh, oh, oh wacht, er staat een andere man nu. Merry Christmas. Oh, ja. oh, oh, oh. Ook, een rode, ook een rood iets. Ah, een rode mantel, hè. bleek ja. dat, geloof ik... Ja, de kerstman vroeger een groene mantel aan had... Maar door uh, een of andere Coca-Cola-merk... Uh, heeft hij een rode man gehad? Dat is altijd het verhaal wat ik bij me heb Oh, ik dacht oh. Dat, dat de kerstman überhaupt een verzinsel was van, uh, van het Coca-Cola-merk. Oh, dat zou ook nog kunnen. Ik dacht dat dat uh, het verhaal was. Oh, nou, dan moeten we toch eens gaan uitzoeken. Dat we dat echt kunnen vertellen voor straks de kerst weer voorbij is. Dus, nou ja, ja het enige wat mij bij is gebleven is natuurlijk... Uh, Donald Trump weer een uitspraak oh, doet. Oh ja, over Jeruzalem. Ja, over, ja, over Jeruzalem. Wat een ontzettende randenbiel ook geworden. En dan ook zeg bij deze zeggen, ja, het wordt een hele mooie, wordt een heel mooi gebouw. dan Dalmessaren daar, wordt echt heel mooi. <laughs> Gast, dat is echt nu even helemaal niet belangrijk, hoe ah, het ik, ik, wordt het gebouw wordt. Ik hoorde het nieuws en ik dacht eerst zelf van... Nou, het zal wel. Oké. Okay. Yeah. En vervolgens uh, hoorde ik het nieuws wat uitgebreider. En toen dacht ik... Why? Wat bezielt die man? Ja. Why? Waarom doe je dat? Ik bedoel, ik bedoel, leef je nog in hele oude tijden of zoiets? Dat de Joden het ontzettend zwaar hebben... en dat die Palestijnen helemaal de bad guys zijn? Hallo? Ja, lees je geschiedenis een beetje na, man. Dat moet echt een middenweg zien te vinden. Maar goed, hij wilde het even versnellen. En uh, dat is niet de nou. goede aarde gevallen... want een of andere gek hier in Nederland... het was wel een incident tegen de politie. Er zijn mooie beelden van natuurlijk... dat hij het, de etalage eruit van een uh, Joods restaurant uh, te lijf ging. Nou... Eh, nou, dat de, tele... de politie er gewoon bij staat, hè? En dan gaat hij pas slaan. Oh, nee, nee, als je inzoomt, dan zie je dat de politie overlegt. Ze trekken hun handschoenen aan. Hoe ga jij doen? Ja, oké, okay, pepperspray. Ja, pak, pak jij. En, ja, hij gaat gewoon door met slaan, natuurlijk. Op dat moment dat hij naar binnen gaat, dan gaan ze achter hem aan en pakken ze hem en hop, op de grond. En dan is het zo'n kwestie van twee seconden en dan ligt hij. Uh, oh, goed. Eerst even de, altijd de situatie. Eerst goed bekijken, dat analyseren en dan ingrijpen. En dan ingrijpen. En niet meteen eh, er bovenop springen, want u weet, heeft hij wel iets anders uh, bij zich. Dat zie je ook altijd met, uh, met ja. de ambulancepersoneel. En zo. Ja, het poldermodel, hè? Oh, ja, overleg. Het Polder-model, ja, zeker. Nee, Bob. Bob. Bob. Oké, okay. oh, die ken ik het. Ja. Ik dat het alleen dat van de autorijder was. Auto. De Wombats! Can you hear the sleigh bells coming around the op het comes all and Christmas is here. Iets met een knife, lemmet, knife, zoiets. Maar goed, dit is al een heel oud plaatje, It's Christmas. En wij zijn altijd een beetje op zoek naar een beetje de alternatieve kerstplaatjes, want die anderen kennen we al een beetje. Nou, dat kennen we allemaal nog wel. Laten we eens iets opzoeken wat minder bekend is en je verrust. Het is kwart over acht in donker Zandvoort. Als je hier niet moet zijn, zou ik hier naartoe komen. Nou ja, zeg, doe even gewoon... Zo gevaarlijk is die hier ook weer niet? Nee, maar blijf gewoon lekker in je bedje liggen. Ja, precies. Dat had nou, ik ook wel erg zin in vanochtend. En hou de radio aan, zeggen wij altijd. Nou, uh, vertel ons even wat er allemaal, uh, wat er allemaal speelt maar, in de wereld. Ik heb echt breaking news. Oh, breaking news. Want uh, mocht je in K januari met de KLM gaan vliegen en je afvragen... waarom hebben KLM-piloten geen pet meer op? Nou, ik vind pet. Die worden in het nieuwe jaar afgeschaft. oh. Woehoe. En daarom ja, worden ze nou, al geschaft. De KLM vindt dus dat het dragen van een pet... geen toegevoegde waarde meer heeft. En dat het niet meer bij deze tijd past. En de maatschappij wil de uitstraling van vliegers... moderner en toegankelijker maken. Hoezo? Je ziet die piloot nooit. Want die zit altijd achter een gesloten deur. Ja, en ook bij als ze over het vliegveld heen lopen, ziet het er toch een beetje uit... alsof ze na een of andere foute pornofilm gaan. Ja, met ja, zo'n pet, hoor. Door die ja. uniformen ja. gewoon, hè, met die strepen. Maar ook bij veel andere vliegtuigmaatschappijen... is het dragen van een pet al een verleden tijd... En de vliegers mogen pet wel houden, ze krijgen geen nieuwe meer. Maar ze <laughs> kunnen die ook aan een goed doel geven. Want uh, KLM werkt al jaren samen met de Stichting Hoogvliegers. En die uh, laten kinderen die ziek zijn één dag piloot zijn. Dat vind ik wel leuk. Oh, Oké. Okay. Dat nou, toch? Nou, ja, ja ik, ik moet ook even goed nadenken of ik zo gauw piloten uh, heb rond zien lopen op het vliegveld. Ja, je ziet ze wel eens als je, yeah. uh, als je gewoon door Schiphol zelf heen loopt. Dus ze moeten toch naar een vliegtuig toe. Ja, ik vind toch, je zou toch iets anders. Je, je moet wel iets op het hoofd. Dat kan je ze toch wel aan herkennen. Je wel eens... Maar je herkent ze toch wel ook wel aan die jas met al die strepen. Ja, nee, ik vind toch ook iets op het hoofd. En dat heeft wel wat, hè? Ja, mannen, mannen met macht, mannen met zo'n uniform. Ja, denk ik, je telt toch de strepen altijd, dan denk ik. Zo, die heeft er veel. Ja, je heeft veel strepen. <laughs> nee, ik heb altijd zoiets van: je moet toch iets op je hoofd hebben, als je zeg maar over het vliegveld heen loopt, en dan komt dan een vogel en die poept dan toevallig. Dan komt hij op je hoed. Nee, maar ze, rijden, ze, ze lopen toch binnen? Ja, dat is ook waar. Ja, dat is Als ze een van die zwanen. Uh... Ja. Die toch een beetje jaloers zijn. Ja. Ja. Maar ja, ah, ja. Zou jij een zo ja, spet als... willen hebben? Ik zou hem wel willen hebben. Okay. Al voor een stripact altijd goed. <laughs> ja. als, we het dan als we het <laughs> dan toch over, over vliegen en zo hebben... heb ik ook nog breaking news. Ja? Ja. Want een uh, ja, uh, jaar terug was het nog groot nieuws. De politie ging jagen met roofvogels tegen drones. ja. Alleen, uh, ja, nu uiteindelijk... Uh, ze hebben een hele hoop kuikens ze hebben ze gekocht. Die hebben ze opgegroeid. Die laten groeien. Ja? Uh, opgevoed. En getraind om die drones uit de lucht te halen. Alleen ze kwamen tot de conclusie dat de drones best wel veel veranderen. Ja. En uh, ja, dat het niet zo heel goed werkt. En de pootjes van de, de dieren vallen er af en toe af. Door die, door die wieken. Nou, dat, dat, dat weet ik dan weer niet. Nee. Maar in ieder geval, die, uh, uh, ze stoppen met het ja. uh, trainen van de roofvogels. Nou ja. Lijkt me ook best wel een beetje gevaarlijk. Als je heel veel die uh, propellertjes hebt. En als je daar met die poten in komt. Of met, met, met... Ja, maar daar moet je ze goed trainen. Dat ze, dat ze die ja, dingen bij... Aan de onderkant... Uh, nou, nou, ja, gewoon pakken. niet bij de, bij de propellers. Nee, nou, het lijkt me toch wel een risico. Nou nee, ja, goed, er moet wel iets aangedaan worden natuurlijk. Dat kan zo niet al die uh, drones die steeds meer de lucht komen en steeds alle dingen filmen. Dat is toch ook schandalig. Straks onder andere nog een stukje geschiedenis natuurlijk. Wat gebeurde er door de jaren heen. Wat ik eigenlijk niet in het kopje zag was natuurlijk de decembermoorden. Maar die zijn natuurlijk al eerder begonnen. In 1982. En dat was op 7, 8 en 9 december. Straks nog even wat meer daarover. Maar okay. eerst hebben wij hier... Ik hoorde deze plaat en dacht ik... Hé, hey, dit ken ik. Ik dacht, dit is Fallout Boys. Fall Out Boys. Een hele stoere band. Die hebben zeg maar, een nieuwe cd. En toen dacht ik dat dit klinkt als een beetje als dit. Als dit. Dit is niet zo'n stoere band. Ik zeg, nee, nah, dan kan ik toch beter Fallout Boys draaien. En dat gaat dan weer zo. heeft ja, Even nog iets weg van? Ja. ja. Grappig. Kleine, kleine verschil tussen een wat minder stoere band. En een stoere band. Hallo. Tobak leeft. Toebak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Eerst natuurlijk ook Out Boy, de nieuwe single. Een beetje poppie, Vroeger had ik idee dat het wat hardere muziek was. Maar misschien zijn ze wat commerciëler geworden. Heet Hold me tight or don't. En daarachteraan natuurlijk Empire of the Sun, On Our Way Home. Ja, hij is weer op zijn retour natuurlijk. Sinterklaas hij is naar uh, huis gegaan. En daarvoor in de plaats hebben we nu uh, de kerstman rondrijden. Dus sommigen soms ons reaal eerder rond. Dan hadden ze toen al kerstmuziek voor. Dus de Klaas eigenlijk al begonnen was. Dat vond ik echt wel een beetje vergaan. Maar goed, nu kunnen we ons echt helemaal de gerust storten op de kerst. Hebben jullie nog een leuke Sinterklaas gehad trouwens? Hebben jullie echt Sinterklaas gevierd? Nee, nee, nee. eigenlijk niet. Denk ik. Nee? nee? Ja, wij vrij uitgebreid. We gaan nee. altijd naar een huisje en zo. Ja? Uh, ja, oké. Okay. Nee, superleuk. Superleuk, oké. Dus uh, okay, we ja. hadden surprises. Uh, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik, ik, ik heb gedobbeld met de familie. Oh, en dan met zo'n groot uh, spel met al die. Oh, dan heb je goed je bedoelde dus, rotzooi. Ja, dan heb je dus also, cadeautjes. Allemaal, allemaal cadeautjes waar je niks neemt. Nee, eigenlijk niet. Van 5 euro. Behalve wel, ik had het mooiste cadeau. Niet een of andere iets met lampjes erin of zo, dat soort onzin dingen. Of zeepjes of zo, weet je. Of voor in de wc die je ergens in een hoek neerlegt. Die ja? al tien jaar er nog liggen. Je, ja, met zo'n stoflaagje dat erop. Ja. Dat <laughs> je denkt: ga ik het schoonmaken? Nou, gooi dat maar meteen weg. Nee, ik had een staatslot, een kraslot gekregen. En ik heb, ik heb nooit gelukt. Dus ik Ik ga voor het staatslot. Zou je net zien dat ik wel gelukt. heb? En jawel. Het slaat, kost 5 euro. Dan krijg je 10 euro. Voor nou, kijk. Nou, hey. Dus dat is helemaal niet verkeerd, dames. Dan kan heren. je er weer te kopen, hè? Eh, precies. En zo moet je eigenlijk een soort. Uh... Zo uh, raak je verslaafd. Ja, zo raak je verslaafd. Ja, ja, Nog, het is bijna Facebook. <laughs> bijna het Facebook. Is bijna Facebook. Ja, ik zat gisteren met verbaasd, ik zat de wereldrijd door te kijken. En dat was echt een. Uh... Uh, Clupping was weer aange... Uh, weet ik, weer, uh, Alexander Clupping, die heeft natuurlijk alles uh, over internet. Die weet er alles van. Ja. En die zegt ook, ja... Facebook zijn zo fanatiek bezig met een verslavend stofje. Ze moeten het toch onderzoeken. Maar dat verslavend stofje uh, voegen ze toe. En uh, ja, daar raak je niet van los. En elke keer zoeken ze op het feit van... hoe kunnen ze jou triggeren dat je toch weer je, je mobiel pakt om te kijken. Wat voor filmpje is dat nou weer? Oh, dat is ook een leuk poesje filmpje. Dat ja, is, moet je ja. toch even kijken hoor. Vooruit zit ik weer een kwartier te kijken. Ja. En dan denk je, nou dan waarom doe ik dit. Dat voegt een toe aan mijn leven. Waar ik ook. Ik, ik heb dat helemaal niet. Ik sta helemaal buiten de bobbel. Ja, die bobbel die we met z'n allemaal hebben, de bubbel. Uh, wij krijgen krijg een bepaald soort informatie. Dat vinden we leuk. En dat ziet dan Google of dat ziet Facebook. en dan denk ik, Oh, dat vind je leuk. Nou, dan stuurde je dat ook. En dat ook. Dus je krijgt eenzijdig beeld van de wereld. En dat is wel verontrustend, voor ik zelf. Ja. ja. En ja. dat schijnt dus ook met de Zwarte Pieter discussie te zijn ge geweest. Dat heel veel mensen, ja, die dan uh, ervoor zijn, die groeperen zich. En die er tegen en ze luisteren niet meer naar elkaar. Want iedereen heeft zijn, ja, heeft zijn eigen waar waarheid gecreëerd. Ja. En dan kunnen ze... Dan kan niks meer kan je ervan afbrengen. Nee. Dus, dus daar moet echt iets aan gedaan worden. Ik ben blij dat ik daar niet ingestapt ben. En mijn kinderen, die zijn al wel, wel ingestapt en die komen niet los van dat kastje. Ja, uh, ja dat wordt het binnenkort ook wel een rechtzak voor gevoerd denk ik. Net als die sigaretten. Oh Weet ja, je? Ja. Dat, dat was het slavende stofje. Dan moet, dan moet de, de, de, de ze wisten het van tevoren dat ze ermee begonnen. Ze hebben het expres aan al ingezet als een stofje. Ja, ja, zie je? Goed, nou vertel jongens. <laughs> helemaal helemaal suf Ik ben helemaal suf geluld. Ja, ik kan me voorstel. Ik ben van ma apropos. Ja. bent van ma Nou, dat is even lekker dan. Wacht even een geluidje erbij. Heb je hem weer? Ja, er is een, een bunker uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven op het strand van Scheveningen. Oh, dat spannend. En, en dat is, uh, ja, hoe heet het? Uh, nou, ze hebben dus uh, bij gravingen uh, vonden ze opeens... Hé, hey, wacht hey. Shit, er wacht nog wat in. Ja? Um, hoe heet het? Daar vonden ze... Uh, um, um, ja... Uh, Kwamen ze op een stuk beton. En, ja. uh, dat, uh, en nou, bij verder graven bleek inderdaad dat het een bunker was. Uh, in de uh, oh. bunker lagen uh, uh, kranten uit uh, 1945. Oh, leuk. Um, hoe heet het legeruniformen en munitiehulsen? Um, ja, uh, en ja, de bunker die, die was nog niet eerder gevonden. Omdat hij nergens op een. Uh, op een kaart of iets stond. He? Dus uh, hij was. Uh, normaal uh, staan zeg maar, die bunkers wel ergens op tekeningen. Uh, ja. Of uh, oh, een kaarten en dat soort Maar deze, deze stond er niet op. Dus, dat is uh, raar. Dat ja. moet ze uitzoeken waarom dat niet op kaart stond. Alles moet op kaart zijn. Ja, maar dit was 45. Uh. Oh, is dat, oh, dat? was toen nog niet begonnen. Oh, de, daar zat Hitler natuurlijk in. Nee, precies. Die, alle Joden, schrijf, alle Joden waren wel in kaart gebracht, maar die bunkers niet. Nou, ik vind het heel raar allemaal. Yes. Goed, vertel. Jolande. Ja, ik kan wat vertellen. Uh, er is een. Uh... Waar heb ik hem nou? Ja? Er is... Scroll, ah. scroll door alle ja, teksten heen. Ja, ja. De verkiezing voor de slechtste slogan van het jaar 2017 is begonnen. Aha. Er zijn tien slogans zijn genomineerd om de winnaar van vorig jaar... en die heet Zit je herkut <laughs> op te volgen. Want uh, een, een goede slogan verzinnen is niet gemakkelijk... maar een slechte is ook de, de, de lijnen tussen is... Flinterdun. Aha. En er is er ook eentje die, die heet dan. Uh, dat is in Nijmegen, die zegt. Wij zeggen geen sjardo nee tegen de borrel. En haring is karing, caring. <laughs> dus, uh, gewoon zo'n fout. En ja. voor iedere gleuf een doos. Manners verpakkingsmaterialen. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, nou wel grappig. Dus, uh, je zou eens kunnen dat kijken. zijn allemaal kreten van het afgelopen jaar dus. Ja, uh, ja. Okay. Ik, ik wees ze geen Frans. Nee, maar ze zijn ook heel slecht. Het <laughs> is ook, wees geen domme gans. Steun de ambulance, de dierenambulance. Kijk, dat is wel weer een beetje in de spreukje. En uh, we make it transpossible. Een transportbedrijf, HS is uit Genk. Ja. Dus nou ja, je kunt stemmen, als je dat leuk maar goed, vindt. het moet dus, uh, vorig jaar hadden we dus, uh, uh, zit je haar uh, cut? Zit je haar cut? Zit je, je haar cut? Ja, dan kan je daar gaan zitten. Nou, je wordt het waarschijnlijk beter. Ik denk dat ze zoiets bedoelen. Ja, nou, nee, nou, ja vind, uh, op zich. Op zich uh, ja. Oh, ik vind, grappig. Ik vind het leuk bedacht. Ja, dus als je de slechtste spreuk, je kan, kan erop uh, op in... Uh, op in googlen, op, op je Google kan labels. stemmen. Je kan stemmen. Nou, het is even belangrijk dat je kan stemmen. Dat is belangrijk. Laat je mening weten. Jouw mening is heel belangrijk. Er zit al met te wachten. Straks de zonkorts bericht naar deze plaats. Cold War Kid. And when my heart won't break And there's space between our Over, over stemgeluid. Cold War Kid, No Vacation was een van hun platen. No Vacation, nee, No Vacation, dat is namelijk een van de Red Hot Chili Peppers. Oh het is allemaal zo verrassend en verwarrend Goed, het is uh, Love is Mystical. Het is half en ja, om half altijd even de Zandvoortse bericht. Die begrijpt het. En uh, nu hebben we ook weer een aantal voor je uitgezocht. Een van die dingen is dat de Watertorenpluien... besluitvorming rondom het dossier... is niet beïnvloed door mailverkeer... tussen de oud-wethouder uh, Michel Demmers... en de Watertoren en de eigenaren van de Watertoren. En oh, werkt dat werkt heel goed. Het heeft ja, niet geleid tot uh, invloeding. Beïnvloeding. Alleen ze hebben weer niet de raadsleden geïnterviewd, want dat kan dan weer niet, want dat is een openbaar bestuur en dat wordt dan weer binnenkort gedaan bij de vergadering van 12 en 14 december. Uh, dan zijn de vergaderingen, dan wordt die nog aan de tand gevoeld. Dus uh, dan zou je denk eerst lees je een stukje, denk oh, het is, het is klaar. Maar daarna denk je, oh nee, ik kom een vergadering. Ga het gaat toch verder. Het gaat maar door. Hè? Het gaat maar door gewoon over die Watertorenplein. Hoe was het ook alweer? Wie had het geboren? Ik weet het ook niet meer. Ik laat het ook gewoon even lekker rusten, joh. Je moet gewoon over een paar, maandjes, uh, over een paar maanden moet je terugkomen en dan weet je hoe het zit. Maar we spoor... gaan gewoon even met het kerstreces. Ja, precies. Wat ja. voor stadswoordse berichten kunnen we nog meer Ja, melden? ik heb wel een heet van de naald. Uh, uh, afgelopen nacht is een automobilist tegen een lantaarnpaal gereden. Op de Jacob van Heemskerkstraat in Zandvoort. Oh ja, echt precies de, tegenaan. Ja, en zowel de lantaarnpel als de auto raakten flink gewond, eh, beschadigd. Het eenzijdige ongeval vond plaats om kwart over twee vannacht. Het is niet bekend waarom hij van de weg raakte. Maar eh, het zal wel vreselijk geregend hebben, denk ik ook. Maar de bestuurder zou voor controle naar het ziekenhuis gebracht zijn. Een berggeeft de auto meegenomen. En de lantaarpal is dusdanig beschadigd dat de. Gemeente een nieuwe zal moeten plaatsen. Ja, is echt helemaal. Uh, helemaal als een vroeger ja, gewoon. spannende focus. Kap kappen eraf uh, ja. en alles is uh, aan gehoord. gewoon precies tegen aangerekend. Nou, ja. knap hoor. Ik ja. zou echt een Staatslot kopen. Net ja. dus als ik mijn kraslot <laughs> heb gekocht, zou ik een uh, Staatslot kopen. Zeker, vertel het Marcus. Ja, de Raad van State heeft woensdag bepaald dat de uh, minister in zijn recht staat. Uh, um, door het zeegebied tussen Amuiden en Scheveningen aan te wijzen. als locatie uh, voor het bouwen van uh, windmolens. Ja, oh, zoals, ja. We, zoals we weten hebben we natuurlijk veel uh, kust, kustgemeentes. net zoals wij uh, uh, ja, daar petitie tegen aangegeven. <coughs> Kustgemeente. Kustgemeentes. Kustgemeentes. Kustgemeentes. Uh, waar uh, gemeenten heel uh, veel gekust worden. Uh, ja, ja. Uh, uh, ja, en ook uh, uh, ja, de, de vissersorganisatie was fel tegen. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, heeft de Raad van State bepaald dat het gewoon door mag gaan. Het gaat gewoon door, die windmolens. Voor één groot windmolenpark visie op de toekomst. Wij gaan een voorbeeld stellen gewoon. Ella Kuiper, had een paar weken geleden in uh, oproep gedaan... in de krant om die wilde kerstpakketten voor de, de, de Zandvoorters... Uh, uh, maken, die het wat moeilijk hebben, die eenzaam zijn. En ze had zoiets van, nou, 40 kerstpakketten lijkt me wel leuk. En uiteindelijk werd haar uh, oproepje eigenlijk doorgeplaatst... in de Haarlems Dagblad. En toen kwamen er ook meteen heel veel oh, leuke reacties. Heel, heel veel enthousiaste reacties. En uiteindelijk zijn er twee adressen gerealiseerd... waar je je, je producten naartoe kon brengen. En uiteindelijk kan ze nu wel 50 pakketten samenstellen. En onder andere heeft ook de Zandvoortse basisschool hier al meegewerkt. En uh, nou ja, goed, ze hebben allemaal, allemaal kerststukjes gemaakt. Dus, worden erbij gevoerd. Dus ja, het is een mooi gewaar. deze Ellen knijp. Ze moest zichzelf even knijpen ook. Is dat echt waar? Is dat, is dat echt gelukt? Is is is het is echt heus. Het is heus? Heus. een participatiesamenleving, dames en heren. Ten top gewoon. Goed, nog eentje dan. Ja, Zandvoorter Peter Keller die recht, kreeg vorige week... een hoge onderscheiding van de Rotary Club International... En ze eerder met de Paul Harris Fellow Award. Hey, hij is de Good Fellow is het waarschijnlijk. En uh, het is ook nog overhandigd namens de internationale organisatie... tijdens het wekelijkse diner van de RCZ. Ik denk van, wat zijn het weer voor de namen. Maar hij is altijd, uh, Peter Keller is altijd een... Uh, uh, heeft zich ingezet voor zijn medemens en vele jaren de aanjager geweest... voor belangrijke projecten van de Rotary Club. Dus nou, gefeliciteerd uh, In de andere wereld van Tobak Leeft. Goed, hebben we nog meer stans bericht of uh, zit het er alweer... Uh... Nee, het, zit er ja, op... het zit er alweer op, dames en heren. Nou, nu even de psychedelische <kuggen> vage shit, shitherry. Een thema en pala. list of people. Got a black list of people. Nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Hij heeft een lijst van mensen die je graag wil vergeten. Ze dus is niet zo'n je steek. Meestal heb je een lijstje om tot te onthouden, maar... Thema in Pala. We hebben een CD'tje uit met Rarity Thyssen en B-kantjes. En het is dan toch daar weer van afgekomen. Als singeltje wordt veel gedraaid. A list of people to forget about. Ik heb een lijstje gemaakt of uh, hij op een gegeven. Ik voeg jou toe aan de lijst van mensen die ik ga vergeten. Goed, oh. dan, dat is een hele eer. <laughs> Ontvrienden noem je dat ook wel, volgens mij. Oh, ja, dat kan ook. Ja, dat is ook wel weer. Goed, het is dus, uh, 20 uur voor 9, wordt langzaam liggen hier in Zandvoort. Je nou, heel... zit hier in een prachtig versierde studio. Waarvoor dank voor alle echt? die zich daarvoor ingezet hebben. Zeker. Het ziet er sfeervol uit. We zijn echt op zoek naar alle stekkers. Ik twijfel wel of dat volgens de brandweer allemaal wel in orde is. Het, hè? het, het ja. zijn gelukkig geen echte lichtjes in de boom. Nee, zeker. dat is waar. Nee, goed, dat is al jaren niet meer natuurlijk. Ja, dat, dat heb jij nog meegemaakt. Dat heb nog mee dat meegemaakt. Dat heb jij ja, nog ja. meegemaakt. Ja, ik, dat heb ik ook meegemaakt. Nou, Door een brand boven de eettafel en die vloog in de fik. En mijn vader gelijk... Hup, raam open. rat, het ding eraf en naar buiten. Zeer alert gereageerd. Zo. Het Brand lekker, hè, zo'n kerstboom. Nee, dit was zo'n adventskant. Als die takken al een tijdje droog zijn, dan is het. dat zo van. Dat gaat echt snel. Een dam effect heeft dat. Goed, nou, voor verder. Ja, een 41-jarige Duitse dakloze man... die kwam in een levensbedreigende situatie terecht... Uh, wat was er gebeurd? Hij was uh, lekker gaan, uh, gaan slapen in een, uh, in een container met papier. Ja, yeah. oh. nou, uh, Volgende ochtend werd die container geleegd. <laughs> en en uh, de chauffeurs hadden hun werk gedaan, dus die gingen rijden. En die hoorden opeens een man om, uh, om hulp roepen. En dus ze denken: wat is dit nou? Zet er de auto aan de kant. Nou ja, na een korte zoektocht uh, door, de, door de auto heen uh, uh, kwamen ze de zwaar gewonde man uh, tegen. Die is meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Um, maar gelukkig, uh, ja. Is hij, uh, is hij buiten levensgevaar? In hij, wacht, na, hij is dus met die papiercontainer in de vuilniswagen gegooid, ook gewoon. Ja. Oh, Oké. Okay. al oh, leuk. Nou, interessant. Interessant. Dat is het ordiné dus, interessant? Uh, interessant. Interessant. Dus ja, dat. Uh, ja. En de, de man uh, ging in de container vermoedelijk liggen. Ja, vanwege de temperatuur, natuurlijk. Ja, natuurlijk met al het dus, papier. Dat ja. isoleert lekker natuurlijk. Precies. Helemaal logisch. Lijkt dus, wel verstandig. Vandaag hadden we het net over gemeentes natuurlijk. En over het Watertorenplein. wat de gedoe hier in het Zandvoort is met de gemeentes. Nou, het schijnt dus vandaag groot in de krant te staan. Ambtenaren moeten meer gescreend worden. Want steeds meer criminelen gaan nu in de gemeenteraad zitten. Of proberen de, de gemeente te beïnvloeden. Dat de ambtenaar, ik was er nooit zo bewust van. Maar dat burgemeester eigenlijk meer een soort crimefighter uh, wordt... Vandaag een groot stuk in de kleskant van Nederland. Dat steeds meer burgemeesters alle dingen kunnen beslissen. Om mensen op te pakken. Of uh, hen op uh, uh, op te rollen. Of uh, Hells Angels plaatsen uh, weg te halen. Daar hebben burgemeesters steeds meer macht voor. Normaal was het de politie altijd. Aangestuurd van bovenaf. Maar nu is dat steeds meer. Uh, ja, het was allemaal platter. Dus nu hebben de criminelen ook zoiets. Oh, dus we moeten niet meer bij justitie zijn. En bij de OM. Maar we moeten meer bij de gemeentebesturen zijn. Dus die gaan ook burgemeesters bedreigen. En zijn er regelmatig ook. Allee, auto's de brand in uh, gegaan, Dus vandaar dat het wordt wel steeds uh, inger. wordt eigenlijk. Het wordt ja. een soort, uh, ja, soort maffia bijna. Maar, zeg maar ik vind sowieso de raad. Hè? Uh, als jij in de raad wilt komen... dan, dan moet je lid worden van een politieke partij. Maar er zijn uh, te, uh, niet zoveel mensen die enthousiast zijn om in de raad te komen. Nee. Dus ja, als je al uh, je aanmeldt... dan uh, is de kans al redelijk groot dat jij in die raad komt. Oh, je gaat het echt zo snel? Voor mijn gevoel wel. Maar nou, okay. ja, dat dat zit... toch, je, yeah? je hebt is toch antwoord, best wel eens antwoord, uh, ja. antwoord wel. Je ja, hebt maar... best wel een lijst waar je uit kan kiezen? Of hebben jullie maar ja, drie mensen die jullie kunnen kiezen? Nou ja, als jij één partij hebt en je bent heel erg enthousiast uh, en, uh, en populair, nou, dan uh, die hebben die niet zo'n grote, grote keuze. Oké, okay. dus ja. dit, dit klinkt alsof ja, dat het toch wel echt zorgwekkend is. Ja, nou ja, dat gevoel heb ik hoor. Maar... Nu, zeg, nu, zeg, nu zeg je echt dat als je je maar aanmeldt, dan, dat je in de gemeente raad komt. Daar komt het mee. Nou ja, als jij inderdaad, zeker sommige mensen die misschien niet van uh, juist. Uh... Nou ja, het hele, het hele politieke beeld wordt natuurlijk wel verontrustend. Ik bedoel, wel even een, uh, een, ja. een bubbel. Ja. En de populisme is er erg in. En ik op zichzelf, uh, ja, als je dan al zeg maar een grote groep achter je kan krijgen. Dan heb je als politieke partij kom zo heel end. kom je heel eind, ja, ja, dat vind ik ook. Dus het is uh, iets waar ja, eigenlijk ja. moeten we gewoon toch een beetje iemand hebben die een visie heeft en alert blijven ook, hè, van wie zijn er eigenlijk? Maar een heleboel mensen, ik heb het van gewoon niet stemmen. Dan denk ik van ja, je, je weet niet wat je doet eigenlijk. Nee, nou, daar ben ik bang voor. Ik kan me voorstellen, ik ook wel een beetje. Uh, de nieuwe single van You Two Get Out of Your Own Way. a fist fan van YouTube. Ik moet zeggen dat ik het een beetje achter me heb gelaten. Ik draai dit plaatje en denk ah, het is wel aardig, YouTube. De show heb ik natuurlijk allemaal wel gezien, die een paar keer op de televisie is geweest. Uh, ja, ik weet niet waar het precies was, maar het zag er echt spectaculair uit. Zeker met die grote schermen en ook dat scherm waar ze doorheen konden lopen. Het zag er echt fantastisch uit. Dit is uit een laatste CD'tje, Get Out of Your Own Way. Hier kan je zelfs best wel in de weg zitten, hè? Ken ik wel. Dat ik mezelf... Ach, ik weet niet precies wat ik wil. Ik zit helemaal in mijn eigen weg gewoon. Nou goed, we zaten nog een beetje na te filosoferen over het feit dat, wat moet er nou precies met de politieke stroming gebeuren? Eigenlijk moet er gewoon een wetenschappelijk onderzoek komen... met het feit wat nou het beste is gewoon voor de wereld. Voor de mensheid. En daar moet een soort formule uit vandaan rollen. Met een klein beetje menselijk invloed. Maar niet te veel. Want de natuur is toch één. En dan de mensheid. Hoe kan die ja, het overleven? We, en daar komt dan een politiek beeld uit voor. Wat we voort. ook kunnen doen. Omdat zeg maar. Want als je het wetenschappelijk gaat onderbouwen. Dat zie je nu met het uh, uh, dat onderzoeksbureau. Dat dat ja. toch een beetje beïnvloed wordt. Um, dus ja dat is misschien niet goed. Misschien moeten we het gewoon door een logaritme laten bewegen. Ja, ja dat denk ik ook. Dat is gewoon een logaritme bepaald. Wat, uh, ja, wat voor wetten er worden ingevoerd, wat wel mag, wat niet mag. Ja. En dan zo'n zelflerend programma, en die leert dan ook van zijn fouten. Die gaat in het begin misschien nog een beetje fout, maar op een gegeven moment leert hij steeds meer. En dan ja. kan hij gewoon beslissingen nemen voor ons. Ja, goed, daar zijn al heel veel science fiction films over gemaakt. die dan uiteindelijk toch beslissingen gaan nemen. Dat wij denken: van, oh, maar, ja, dat wel heel goed voor de mensheid. maar niet eigenlijk op dit moment voor mij. Nee, we zullen het allemaal wel zien. Maar ik denk toch dat er echt weer. Het, het, het, ja, dat het allemaal van voor jezelf kiest. van ja, dat is voor mij toch wel het beste. Hé, hey, hypotheekrente aftrekken is best leuk. maar eigenlijk is het toch een beetje raar. Nou ja, ik ben, ik, ik, dat geef ik al eerlijk toe. Ik ben tegen die hypotheekrenteaftrek. Voor ja. mij mogen ze hem afschaffen. Ja, mij ook. Maar als ze nu een referendum gaan, gaan vragen, joh, zullen, zullen we het afschaffen? Stem ik toch nee. nee. Waarom? Omdat, ja, het kost me gewoon heel ja, veel nou, geld. Logisch. Ja. Hé, hey, heb ik ook hoor. Ja, maar het is toch vanaf een bepaald bedrag? Ja. Als je een huis hebt van boven een miljoen, dan is het niet meer aftrekbaar. Dus, maar, maar tot, tot 500.000... Is, ja, is het gewoon eigenlijk helemaal niet nodig. Om de armen te helpen. Ja, maar, ja, maar sowieso, ja. sowieso ben ik voor zeg maar, zo, al die subsidies en uh, potjes en dingetjes gewoon afschaffen. Gewoon, je betaalt dit aan belasting en klaar. Ja. Weet je? Het, is, het is zo omslachtig Gewoon mensenrecht belasting. Maar ja, ze kunnen het wel gebruiken om mensen te stimuleren om dingen te doen. En uh, denken, ja, sommige dingen, als het kopen van een elektrische auto... Dat wordt nog niet echt, dat werd gestimuleerd een beetje door de belasting. Ja, de auto's ook maar zoals in, in Zweden of Denemarken, ergens daarboven, is het zo dat als jij een elektrische auto hebt, dan mag jij op de busbaan rijden. Okay. Nou, en die mensen hebben zo, oh, nou dat is wel handig, Moet want ik nu dat schieten. een kwartier om... ja. als ik ja. naar mijn werk ga. Ja. Het, ik, ja. Nadeel, het nadeel alleen van dat ja, soort dingen straks is, straks zitten ze allemaal op die dat, busbaan. Ja, ja. ja. Dus gaan ze dat weer afschaffen. Ja. ja dus dan is dat het een beetje, dat is net zoals in Amsterdam, rijden relatief veel elektrische auto's. Waarom? Omdat je in Amsterdam uh, is het heel moeilijk om een een parkeerplekje te krijgen, maar op het moment dat je een elektrische auto hebt, uh, moet je een elektrische laadpaal hebben ja. en dat wordt gestimuleerd, dus krijg je zo'n paal. Dus heb je een parkeerplek. Goeie ja. deur. Ja. Ja, dat is handig. Ja. Dus Ideaal. Uh, ja. Dat gaat over mensen moeten zich ontzettend betrokken voelen en eigenlijk uh, die subsidie helemaal niet nodig hebben. Maar ja goed, daar heb je ja. wel weer geld voor nodig. En levensstandaard is dan vaak weer te hoog, dus dan red je het er niet. Ach man, allemaal dingen. Ja. Nou, nog even iets om te relativeren. Dat je denkt: oh, dat is echt een heel knullig berichtje. Daar kunnen we toch een klein beetje om glimlachen. Nou ja, de 15-jarige jongen uit Zaltbommel... Die is met de auto van zijn vader aan de haal gegaan. Heeft snelheden tot boven de 200 kilometer eh? uh, gehaald. Om te proberen uit de handen van de politie te blijven. Oké. Okay. Maar niemand raakte bij het voorval gewond. De jonge gozer werd samen met zijn 14-jarige bijrijder uiteindelijk op de A2 bij zijn woonplaats aangehouden en dat is echt zo ja de jongen reageerde niet op het stopteken ja hij was waarschijnlijk kwam hij net niet boven het stuur uit of zo. niet gezien nee weet je wel? maar ja er werden nog steeds uh gaspedalen steeds dieper ingedrukt. En uiteindelijk heeft de auto van de jongen ook nog twee keer de politiewagen geramd. Ja, het heeft, echt veel, heeft gewoon veel... Uh, dat dat, dat uh, rijspellen, Ja, GTA heeft hij waarschijnlijk gespeeld. Ja. dat ze daardoor misschien wel heel erg handig geworden zijn. Ik het, weet het niet. Het wordt weer tijd. Maar het zal op je kinderen maar wezen. Hè? de fiets. Dat is wel duidelijk. Gewoon weer het fiets Ja. Nou, of een uh, onderbreker. Die daar... De driver niet herkent en denkt dan zelf Ik ga niet aan Goed, ik heb me afgelopen week al een paar keer gedraaid Hoe oh, zwaarmoedig is hij wel Maar hij is mooi, de nieuwe CD Van Gallagher's High Flying Birds The Man Who Built The Moon We gisteren nog André Kaukers tegen de kerst aan, alleen maar vrolijke muziek als houdt nu vol. What the fuck? Goed, nieuwe single van uh, Noel Gallagher High Flying Birds, The Man Who Built The Moon. En Liam Gallagher heeft ook een cd uit. En in twee uur draaien we daar straks iets van. Dus uh, de hele broertjes Gallagher zijn weer goed vertegenwoordigd in dit radioprogramma. The Wall of Glass is zijn de laatste cd. En gisteren uh, zat ik nog even, de, uh, gewoon over, uh, Ja, je zit alle netten dan af te zoeken. He. Is er nog iets interessants wat ik dan mee kan nemen voor mijn radioprogramma? En toen zag ik André Kuipers bij de tv-show. Leuke vent, die gewoon echt alles vertelt wat hij mee heeft gemaakt daar in de ruimte. En ja, dat is gewoon bijzonder, weet je. Dat, dat hij pas realiseert in de ruimte... dat hij dan naar ons bobbeltje kijkt. Wij lezen zelf in een, in een bobbeltje, een bubbel. Maar dan zie je dat de hele wereld gewoon een bobbel is. En hij zegt, ja, dan ben ik toch gewoon wat het verontrusten. En dat je denkt, wat the fuck, ja, dat is het. En dan kijk je de andere kant op, een zwart gat. En daar is niks. Dus eigenlijk zijn we met alle ru ruimtereizigers... die vastzitten met elkaar in, op aarde... met een kleinere, uh, iets van lucht eromheen. Wees er zuinig op. Nou ja, goed, dat realiseerden heel veel astronauten die in de ruimte zijn geweest. Dat had Bubbelkost ook altijd weer. Ik heb nog herinnerd die laatste toespraak die hij deed: vlak voor die van ons heen ging. Het helemaal emotioneel. van... Vanaf zijn ziekbed ook. Ja, vanaf zijn ziekbed. Hè? Dat je echt helemaal kippenvel krijgt. Je denkt: wat de fuck, hij is echt heel bevlogen. En hij hoopt dat we met z'n allen eruit komen. En dat we weer op het goede pad komen. En wat was de boodschap ook weer? Dat we beter moesten leven, de aarde schoner maken. En ja, zo. zoiets was het. Maar dat zeggen ze allemaal. En er wordt niet meer naar geluisterd. Nee. Ja, want ik want ook ja ook... dat weten we ja, wel. Ook. Ik heb het ook best zwaar. Dus al mijn hypotheek is best hoog en zo. En ik wil die nieuwe auto nog. En die iPhone ja. X. Dat moet er echt, die moet ik echt hebben. Als hoor ik niet bij de groep, hoor ik echt niet bij de groep. Word ik echt met een nek aangekeken gewoon. Dat zijn echt de serieuze problemen. De rest komt wel. Vertel. Vertel. Ja, ja de, de grote kerstboom van Nederland uh, in IJsselstein. Ik had het gehoord, het ja. Is, uh, ja. Hij staat elk jaar uh, hoe heet het, uh, flink te, te, te shinen natuurlijk. Ja. Alleen dit jaar uh, niet. Oh, waarom uh, uh, Nou, er is een, een blikseminslag uh, vannacht geweest. Oh. En uh, die heeft zodanig schade aangericht... dat uh, uh, ja, de lampjes niet meer aan kunnen. Ja. Oh, dus hij en, stond en is, er wel, maar... Ja, de, de, de, de, de, Het is geen, geen officiële kerstboom. Het is zo'n uh, zo lichtmast. Dit ze een, een oh, hele mooie... Of okay. een uh, lichtmast, zo'n zendmast. Uh, zendmast, ah, is het. Ja. Ah, okay. waar ze uh, lampjes aan hangen. Nou. Ja, want wij hebben hier op de zeeweg, als je naar Haarlem gaat... staat er in de duinen ook zo'n lichtmast vermomd als kerstboom. Ja? Ja. Toch? ja, klopt. Zo een is Heel onopvallend. <tus> <tus> Hij valt er. Maar daar moeten we eigenlijk ook lichtjes in, vind ik. Ja, dat He? zou leuk zijn, ja. ja. Maar nee, het is echt gewoon een mast en dan aan die... Uh, die, ja, die staat met lijnen zeg maar, naar beneden, uh, ja. zodat hij vast staat En daar doen ze elk jaar lampjes aan. Getuid, Alleen, getuid heet dat. Uh, getuid? Getuid. getuid? Ja. Niet okay. Nee met een D, ja. okay. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, door de bliksem uh, zijn de lampen kapot. Ja, en dat zijn niet lampjes. Uh, het is niet even een snoertje bij de action uh, ophalen en erin hangen en dan is het goed. Nee. Dat, uh, dus, maar, uh, maar ja, helaas. we zijn twee weken voor de kerst. Er moet toch wel iets geregeld kunnen worden? Ja, kom op zeg. Ah. Ja, dat weer, weer, weer zo'n slechte ja. besluitvorming. Het is wel jammer, want het zou de uh, 25ste keer zijn dat ze, hem, uh, dat ze hem zouden optuigen. We hebben twee weken, kom on. Ja, We moeten een actie starten Ja, precies. via Facebook. En uh, crowdfunding, en dan uh, ja. komt het allemaal wel goed. Ja, dat ja. moet gewoon weer branden. Maar verder, de, de uitzendingen of de ontvangst is verder. De mast is wel ongemoeid gelaten, waar ja, hij eigenlijk voor bedoeld is. Ja, dat is wel, wel. zo. Oké, okay. ja. ja. ja, dat is wel weer goed om te weten dan. Uh, nou, op naar een inzamelingsactie voor de grote kerstboom van Nederland. Straks in het tweede gedeelte van dit radioprogramma hebben wij natuurlijk nog uh, een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen op uh, 9 december. Ik had het al over de decembermoorden. Staten op 7, 8 en 9 december werden gemarteld en uiteindelijk werden ze gefuseerd En daar zijn verschillende uh, getuigenissen van. Maar eerst rijden we nog even een muziekje. De Horrors. Something to remember me by.